Goedemorgen, beste luisteraars, bij deze 339ste aflevering van die op uw favoriete radio Viva. We zijn weer van de partij, stralend zonnetje, gezond weer. We hopen dat de mensen al uit de veren zijn en dat ze naar ons luisteren, dat ze met ons meewerken. En we vragen René meteen te starten met het opgeven van woorden, wendingen of thema's waar wij het vandaag over willen hebben op zijn assen. Ja, loodig, ik ga ermee beginnen. Er is nog wat overschot van wijk waar niet op gereageerd is... Wat is precies een flunk In functie van het knikker- of het melberspel van de kinderen. Daar werd dat gebruikt vroeger. Ik kon een flunk leggen, maar beschrijf hij flunk niet? Wat is dat juist? En dan uit de woorden, schat van Julien, daar kwam een zin in. Een perluteken van de radio. Wat is een perluteken? Kun je ons dat vertellen? En is dat al goed, dat woord? Of is dat zo'n soort zo familiewoord? En dan opgegeven de erman FITIS. Ik zag FITIS, maar dat is niet. Het is FITIS. Daarvan ook nog een beetje meer uitleg als het kan. En dan, de pierre gond sturmen. Wanneer stormen de pierre? En wat is dat just dat sturmen? En dan was er nog één, he, dat mitrailleursnest, wat dat nu sprak. Wat is precies een mitrailleursnest? Of wat was? En dan zou ik je willen vragen, wat betekent voor jou allemaal nemel? Tegen wat zegt de den hemel? Meerdere betekenissen en wanneer bezigde dat woord en wat is allemaal den hemel? Nemel. En ik weet wel dat je in deze taart zondags van 10 tot 11 naar dialectofoon uh, lustert en meedoet eventueel. Maar mijn vraag is, wat deelde de mensen vroeger zondags? In alle tijd, al navers en groothavers. We beschrijven ons dan een keer, vertelt een keer over, zeg keer wat ze allemaal deden. Zondags was eigenlijk een rustdag. Hij ook al geen werk, meer. De Dingelse wijk is al lang geleden afgeschaft. Dat was nog een halve dag werken of tot tien uur en dan gedaan. Maar wat deden aan avers en groothavers volgens dat je oen vertel, net zondags zoal. Dat mag handelen over hoe dat ze zullen en hoe dat ze weggingen, wat dat de allemaal deden. Of dat er speciaal gegeten werd op een doodgewone zondag. Alles wat je aan kunt herinneren over zondag van Vruger. Daar zouden we het vandaag niet willen over hebben. Ondertussen, misschien uh, nog iets zeggen over onze ja. post. Uh, François ja. uh, schrijft ons natuurlijk iedere uh, zondag, ja. iedere week, zullen we maar zeggen. Hij is uh, weer uh, goed, gezond en fit en des te beter. Ja, des te beter, ja. uh, Hij schrijft ons toch iets dat interessant is over dat jeuken. Dat jeuken. Ja. Ja, voor nee, Wij hebben we gevraagd alle, maar dat jeuken de betekenis ervan. Hè. Ja. Als aan baai en aan neus en aan ja. neuken enzovoorts. Ja, er ja. is dus we toch wel wat reactie bekomen, zeker van ja. dan dat duuken. Ja. Ja. ja. Maar de neus... Uuken, zullen we ja. maar zeggen he. jeuken ja. uh, frans wat zei het ja bij ons maken ze verschil tussen als aan neus aan de linkerkant ukt Oei. of aan de rechterkant oh dat is verschil niet. ja maar wat ook zoiets en dat zeggen ze ook van de handen uh, mijn dan uuken, maar dat kan dus ook zowel het rechter als het linkerhand zijn ja, ja, dat heb ik hier hebben precies nog niet goed. Hebben wij zoiets ja. in die zin, we kunnen de Ik heb van de wijk doen? nog één horen uh, zeggen, maar dan nu verder aan te beginnen Maar dat klapt toch niet van zijn linker of zijn rechter. Ja. Dat waag jij dat werk al begin. Juist. Zo stond er al geleerd tegen dan dan ik een bijterwet voor je een lof te varen. He. De land ik nu ook al een beetje. Iemand dat lang, lang veel te lang is weggebleven, dat dus lang kleren niet gezien heeft bijvoorbeeld. Ja. ja. Dat zegt Wannoukje tegen. Hè. Er zijn nogal wat de mogelijkheden, bijvoorbeeld, ja. lijfde gaan nog, ja. zeggen de mensen net. Uh, lijfde gaan nog. Het is dus niet wie dat daar is, lijfde gaan nog. Ja. Iemand die te lang op het wc heeft gezeten, ja. uh, daarvan zegt François, we kennen dat uh, vermoedelijk ook, daar zit hij toch niet, toe op zeker. Ah ja. ja, ja. Hij zit er, toe het op. Ja. Of Esther toch niet deuggevallen zeker, want dat geval, kennen voor dus, ja. vorige keer bij ja. ons ook opgegeven. Ja. Daar zit hij veel zijn plezier op, zeker. Ah oh, ja. Je hebt mensen die voor hun plezier misschien op deze een krant aan het lezen zijn. François kent ook de wending, één op zijn nest pakken, we hebben voor een gezondag ja. over gehad. Iemand die betrapt wordt, iemand die iets aan het doen is, vooral iets aan het doen wat hij niet mag doen, zei François. En dat kan wel ergens uh, waar zijn. Ze hebben hem op zijn nest gepakt. Mm. Dus terwijl hij eigenlijk doende was, bezig was. Op eterdaad, zullen we dat maar wel zeggen. Ja, dat kan ook. Misschien wel, ja. Misschien. Er is door Herman vorige zondag de wending Fontonte opgegeven. Fontonte. En François kent dat ook, weliswaar met een wijziging. Fontonte. Wat is dat in ASO? kennen we dat? Fontonte... Op het eerste zicht niet, nee. Nee, Wij kennen het niet. Nee. François heeft voor ons zo'n duif getekend met kretsken. Ah ja. Een kretsken, dus ja, ja. een soort een stipje, een vlekje. Ja. En, een uh, bijzonder herkenningsteken, ja. een beetje eigenaardig, dat is niet zoveel veel komt misschien. Ja. En wat uh, kreeg die duif dan naam. Ja, dat, is, dat vlekken ja. of stipken, uh, ja. dat moet precies Aan de uh, oog. achter het oog van de duif geweest zijn. Hm. Misschien komt het meer voor dan we bij zijn. Dat was hm. een kretsken. Ja. ja. Verder schrijft uh, François dat hij bezig is met het aanleggen van een, uh, een uh, boek over de weerspreuken. Aha. Dat is zijn grote hobby, we hebben van hem al een keer weerspreuken gekregen. Ja. Het zou hem interesseren te horen of wij iets weten over de onsdagen bijvoorbeeld, weerspreuken daaromtrent. We hebben het de verleden keer over gehad over die onsdagen. Ja. Kleine rechtzetting, omdat er gezegd wordt, ja de onsdagen, we kunnen dat niet precies uh, lokaliseren in de tijd. Die vallen wel op vaste datums waarschijnlijk, ja. hè. Frans, wat heeft dat vorige keer trouwens ja. opgegeven. Ja. ja, kijk, zie tot daar uh, onze post. Zeggen sprak daar van Dingelse wijk. Wat, wat is ja. van ja, Dingelse wijk? Dingelse wijk, dat was tot zaterdag snoenens werken. Ja. Dus de zaterdag namiddag was het al vra. Ja. Als ik eerst in Brussel op stiel was, was dat al Dingelse wijk. Dat was dus maandag, desdag, woensdag, vrijdag en zaterdags tot 12.30 12 Of tot 12 uur, op sommige plots. Daar denk ik er vanaf hoe duurdag in de wijk uit hè? Ja. Dat dat daar uh, vroeger toe was of wat. Hè. Ja, dat was de Engelse wijk. wijk. Ja. Je gaat nog zaterdags tot nachteloens gewerkt? Uh, nee, ik denk toch niet meer. Nee. nee. Dat was al in voegen. Maar sommige avermensen zullen dat weten, hè, wanneer dat de Engelse wijk ingevuurd ja. is. En dat was nog een halve dag. Hè. Ja. Wie wilde daarop reageren? Wat ja. was de Engelse wijk? Wanneer is die ingevuurd? We werken dan zaterdag tot s'avonds. Hallo! Ja. Goed, mevrouw Jans. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik begin met Nijmels Onze se van het goe als Nijmels non se ze maken we veel plezier. Kun je dat, liken? Ja ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja, oh, ja, ja. ja, Maar, uh, zonder zijn nu... Uh, als ik de Sintjehoogdag was, moesten we twee keer naar de kerk gaan. We wonden al veel ver van de kerk, dat was in de eerste missen in de domen. Ja, wat dan? Die je mij ook al aan puste hè. En Klof mocht er thuis blijven. Nee nee nee nee nee. Ah, dat ook nee. nog. Dat ja, is speciaal was want een feest ook nog aan ons dienen. Ah ja, was een draakje per dag. Dat was draakje. Ja, ja, je er veel doen ze? Dus de eerste mis en dan ook je docht. Nog die maar dat was op duur met de kermis met tochten en speciaal was. Met met de gewone zondag niet. Nee, Eén nee. Één. Dat was één keer. en vrouw ook, hij moest moest nog die eerste mis erachter het werk te doen. Ja, dan ging ik naar die eerste Vrij, ja, hij heeft een tijd te kunnen te werken. Ja. Ja, en de man ging naar Doemers? Hij ging naar Doemers op gaan gemak en ik kwam een het en dat de soep op tafel stond stond. En er stond een puntje veil en einde was de soep die er geen soep geven hey. dat, dat vecht tegen je ja. niet. Ja. Ja, die andere soep al binnen. Ja, die andere binnen. Ja. Uh, was dat een algemene regel mevrouw Jans, dat de, de vraven... Ja dat, dieste dat was toch veel. O, ja? ja, dat was toch feil, oe dat was feil, de kiege traat was ook al zo, dat de, als we dat afgeschaft hebben, dat we gelijk naar de mis oei, oei, dat was klaar, een uitleg. Ja? Ja, ja, ja, ja, ja, de vrouw mee en de mannen mee. en dat was geen geduld, En de vrouwen bleven daar niet hangen? Nee, nee, of ze wel interessant naar de winkel gewoon, dat ja. ze op doodje kunnen winnen, als nu, en daar willen we het ja. even over hebben. Inderdaad, de vrouwen gingen naar de eerste mis en dan misschien nog grapcommissies gaan doen. Ja, dat je op de, op de noordkant geen zijn van niet mee te pakken. Hè. Ja, wel ja, ik pas dat er heel wat winkeliers dus mensen dat zonder zullen zo winkel lopen was dat de Van de Vraven ook naar dieste misginken, voor ja. dan rap een gele vernoemd kun je te grieven ja. misschien ja, ja. stond de Amanda den, terwijl zij naar de winkel was alhoewel de 6.30 mis, dan is er nog zoveel volk niet op de baan Even nee. commissies te doen nee, nee, nee. begin maar als ja. het Ja. Ja. Uh, was er was een heel begangenis zeker maar ja, en ook ja, ja, ja, ja, hoe ja. je groepen als doen, dat, dat uh, hele ja. kassa volgt nog iets over die, die commissies ja. Als je dan uh, commissies moest gaan doen, was dat op vuurhand besteld? Eigenlijk niet, want anders moesten we het van middel gaan doen. of Van het Oosterveuland, daar hebben we van leven niet geweten. Ja. Dat hebben we nog een briefje binnen je, of wat, daar nee. hebben we nooit niet nee. Nee. Nee. nee. En was dat tamelijk Veul dat je ging bestellen, of was dat voor een giel wijk? Of? Ja, ja, ja, de, als je op een nootje kon, word je we wel verplicht hè, vanaf een de wijk te verdienen. een kans een chance was we in de hoek waar de winkels won. En mijn mensen aan de ooit kampen, die, die moesten we mij pakken. Ja, ja. Was dat de, de fameuze bakzak? Nee, daar nee, is dat de nooit van gehoord. Ja, ja, dan bakzak. Dat is uh, bloem. Dat is bloemen, de, ja. nee, de, de, uh, ja. de bakzak. De dingen met een filet en winkeldingen. een bakzak eraan gewoon met bakken te maken. He. Ik kon een bakzak gereden doen. Dat was een ja was dingen met bloem de zak met bloemen beneden, al, of in de warmte zeg je dat aan een goede temperatuur had maar ja. daar a, niks, dat was zonder niet hè nee nee dat was zonder niet uh. wat er zonder ook gedaan weer in een schuine fiskuto gedaan een schuine katoen ik had net een fiskuto ik had net dat was kottonette hè ja maar ik had nette met rotjes hier in mijn rutjes of tieten mijn ja. mijn halongsknop en die namen een schuine zakdoek zonder dat zijn we in de wet niet bezig met de zakdoeken. Dat waren dus de neusdoeken? De neusdoeken, ja. ja. Neusdoeken, ja. En ver ja. Michel, soep met ver Michel. En iemand deed ja. mij me niet schermen en dat was alles ondogend toch troef. Pierlijke soep. Ah, dat was ook zondags. Dat was zondag heet, ja. Daar hadden er pieren in. Pierenkessoep, soep met pierenkessoep, ja. Hoe wil je er niet zot van wordt? Nee. Maar desondanks waren ja, de pier in. Ja, ja, dat was zondagse soep met feit goede soep, hè. Ja, ja. Ah, het valt ja. niet afgeschept. Ja, nu, nu, goed, jong. Ja. Als ze koud was, kwam er zo dingen dingen op, hè. Ja, moest ja, ja, een, ja. Loog, een ja. loog, op als je... We... Zeg maar, eens, bestond er zoiets als zondagse kleren? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. De ontskuildingen, dat, was, dat we zondag mochten we zondag zondag zondag doen want als we naar schuil kennen, als we naar moesten we alles zo doen en ons Toos ons slechte dingen aandoen een slechte vestkoet en met zondag mochten we ons schuil dingen aandoen ah, ja. en we naar de kerk te in de palta en de Oud opgezet en uh, dat was dat was al die, uh, een paar witte kaasen, een meter breed, een paar zinkasen ja. ja. met vlechten en uh, met, veel, met veel veel werk enzo uh. en, ja. dat was kleroge van zondag mochten het in de gieren zondag aan avond? Ja, ja. Ja. ja die mochten mijn oonaven. Ja. ja. En nog iets van verleden week. En uh, in is een stamenei smis geweest wordt uh, een plank met twee grote wonen, ja. Ah, ook. Ja, ja. Bij Ja. En een zit. Ja. Look. Ja. Ja, en, uh, en uh, ik heb toch ook de raar bezig geweest die, uh, van de wc putten door wanneer Plossen wordt het, het skip. het Achter de WC was hij. Weet je wat ik bedoel? Als we de put liggen, mogen we met planken op. Ja. En dan uh, pakten ze nog stille planken weg. Nu op dikke stieren of dikke klotten gericht liggen, dan komt iemand op de WC zitten, maar de put moest wel redelijk goed volgen. En dan een goed dikke drasje geven. Ah oh, ja. Die, en dan liep hij ja. in En dan baksteen in dat er omhoog ja, ja, ja, ja. En dan gaat het goed rap als gepraat ja maar papa er nog maar mam heeft dat ze nog het doen Maar dat was wel wat dat langs de achterkant, de put ja, uh, ja. ja, ja. het was niet zonder voet, langs de vuurkant ja ja langs de vuurkant ja. ook hè. ja ja hij moest van achter was in en je het gaat schoon mm -hmm. ja van gaat gesproken. Ja. Ja. Zeg maar, Rijans, ja. eh, ik zit aan de pasen de, de, de, de plank ja. eh, met de twee gaten. Was dat omdat er daar veel volk was? Smitten, stamina, ja, met een stamenei. Ze moesten het toch handig zien en meneer moesten er toch van doen. Voorzien dat het van ja. doen was. Ja. En die nog iets van dingen van dat stopsel schieten. Ja. Van dat dingen. Ons meter is dat tegen een stopsel een vlokaat. Een vlokaat, vlok ja, vlokaat schieten. Oh Ja. ja. Dat zal wel veel avers in, hè. Een vlok, een ja. mous, hè, een stopsel. Ja, ja, dat zal inderdaad ouder zijn. Ja. Ja. Ja. we weten toch al iets. Ja. Denk nog eens na voor die zondag. Ja. Wat ja, dat je dan allemaal deed. Ja, hoor. Ik zal het opschrijven. Ja ja, ja, ja. Dat is goed. Nog een keer. Werd ja. Er verteld dat er gezongen ja. werd, er gedanst. Natuurlijk, wel je vervallen mensen minste mee zijn En was, aan, was er uh, speciale eten als in de wijk? Ja, Kikkerersoep. Bestond er met, niet met als zondagse? Ja. En was er dan ook nog een dessert? Of was het alleen een jat straffe café en zo voet, hè, want ik paas toch het zondag dat er iets een beter eten moet. Iets speciaaler zo. Ja? Ja, dat brocht dat mee, hè, want ga je dat zondags dingen aan, hè? Dat was een wat vier. Nee, maar je erin, maar dan, maar wel mochten we ons zondags dingen niet aan? Nou, was, hè. Nee, hè. Nee. Na de mis Ja, Ja, direct uit. Ja. Ja, ja dat was maar voor een keer naar de mis naar aan Pazek. Ja, dat kan ook zijn. Hè. Uh, dat je de niet buiten ging spelen of ging melberen of doen. Ja, dat, dat zou wat zonne geweest hebben. Ja, hè. dat was zondag. Dus, maar alleen, uh, nog andere dingen op een zondag? Wat mochten bijvoorbeeld op zondags niet? We mochten niet, zeker niet doen. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat, was, uh, dat werd streng gevolgd. Hè. Dat kwam vanuit de kerk natuurlijk. Ja. Hè. Je mocht absoluut geen werk doen. Hè. Uh, openbaar dat de mensen zagen denk ik, de gafde aanstoot. Als ja. je naar huis bezig ja, ja, wordt, of ja, ja, ja, dit ja, ja, ja, ja, ja, ja. of dat. Want ik heb nog geweten dat een pastoor of een dijken in de zomertijd, als het lang weer geweest was, afriep op de prikstoel de boeren mogen vandaag in de oogst werken. Ja, ja. Dat ze er nog eens mochten binnen, omdat het een beter weer was. Want dat was ook verboden eigenlijk. Hè? Ja, ja, ja, ja. Dat mocht dus, het was rustdag. Ja, dat dus moet niet... er toch een verschil geweest zijn tussen de zondag en de andere dagen. Ja. De... Ik paas dat in daantijd, tijd, wat klappen van ons avonds, begin 1900 of zelfs nogal wat avond, of iets in 1900 zo, is de Wereldoorlog, dat de mensen dat nogal mooi opvolgen. En dat ze inderdaad hun werk lieten staan en de moeindag maar er begossen. Je had er weten dat ze zondag speciale sport zou uh, gedaan hebben, of een sportspel, of een sportactiviteit gedaan hebben? Activiteiten? Dat was dan niet te veel, Weintrup. Nee, nee. uh, ja, gelijk, zeg, dat bak gaan schieten in café, en, en vogel pikken, en meetschieten, uh, kalken schieten, stopselken schieten, dus. Ja. Uh, maar dat waren vooral de mans. He. Ja. Uh, Enorm veel ontspanning was er toch niet Paul We Kijk. hoorden dat wel, mevrouw Jan gezegd, dat was wel cafébezoek. Ja, ik pas dat er zondags naast nou, alle dagen uh, kermis en zondag in de wijken. Ja. Maar dat er in dat zondags toch uh, meer gedronken werd door de mans dan snee in de wijken. Ja, dat zal wel. Laat uh, ons zeggen dat bepaalde beroepen er een mooie dag van moppen, een uitloper van zondag, dat ze Moednaags uh, durven overslagen. We gaan te werken, maar veel bier kon ze toch niet permitteren. Hè. En uh, blijkbaar gingen de mensen ook meer in, in groepjes, laat maar zeggen, naar de kerk? Maar volgens madame Jans, ja. toch trokken de vragen gelijk op. Ja. Maar dat was meer een buurschap, schiest. Ah. Uh, ik hoorde mijn moeder zeggen dat we in Vaveu Prampelberg, Als het Sinkse Kermis is, is internat, dan spraken ze. Wijken op Veur af, dan zaten ze s'avonds buiten op een stoel tegen de Vöregijvel gelund zoo en te babbelen en te vertellen. Waar waren gewoon naar En dan gingen ze mee 8, 10 tot 12 gelijk op de voet naar Ternat. Ja. Naar de bloemenstoet eens, of naar de kermis. Ja, dat was anders dan nou, he, van eigen. Ja. Het is de ook, als er iemand uh, op de kermis ergens een scheerde, een maskelien of probeerde mee beginnen een verkering aan te gaan in een ander dorp, dat aan die dat uh, een heel deel op zijn nek kreeg, hè. Ja, ja. dat ze dan die namen, hè, dat er een van een andere gemeente ja. een kwam opvragen. De winkels die waren open zondags? In mijn kindertijd toch, ja. Maar de grote commissies, als je zo wat uit kan doen, weten toch zaterdags een gedaan. Ja. Ik herinner me zo, um, in Dantuit was dat de mode op een hoek van een straat, een redelijke grote winkel, een Delijs, in Dantuit. De lijst vrijer, daarna nog bestaat, de lijst de Leeuw ja. was daar, of Adolf de lijst, of Louis de lijst, dat waren dra soorten de lijstwinkels. Die zijn later gefusioneerd, dat zie je een opgave, pas maar dus voeding en dan inas uit de omnoek van de mette. Ja. Babekman, Beekman, ja, ik maar dat was aanschuiven, hij zeg. zeggen dat ja, de mensen ja. hun commissies deden, dat was dan in onze ogen een vredige grote winkel in Daentuid. Ja, ja. Waar dat er veel los gewogen werd, hè. eiten en boeren en bruin suiker en wat weet ik allemaal, dat was allemaal nog los in papieren zakken. Hè. Ja. Dat duurde wat langer we te gerieven ook van eigen, hè. Maar dat was toch meer zaterdags. Ik heb zo de indruk dat er zondags na de mis uh, nogal wat dingetjes meegebracht werden. Klanigheden. Dat ik eens een keer vergeten waren, ik zal het zo zeggen. Dat vergeten waren en ja, dan, gelijk dan dat, dat er na een klaar winkelje nog gegaan werd, nou, dat ja. ze voor een heel wijk opgeslagen hebben in de grote waardenhuizen. En dan stuurden ze gewoon een van hun kinderen achter een kilo zaad of zo, dat zo hier Frans nog een klaar hebben. Ja. Hallo. Ja het is Antoine. Antoine. Zeg ik hoor alle daar allemaal spreken van rijke mensen. En ja? De boeren die leefden toch wel een stukje anders. De beesten die moesten eten hè. Tuurlijk. Uh, en gemolken worden. Ja. Dus dat ons spreken van mijn grootvader, hè, die een tijd. Hè. Ja. Dan gingen de mensen veel voor de mis hun laten scheren, de mannen, hè, hun laten scheren en hun haar laten snijden. Zondags nog? Zondags, ja, ja, ja, oh, ja. in de wijk was ik een tijd. en ja. zeg hoeveel boeren zouden er geweest zijn dat een hectare land hadden. Twintig jaar, dertig jaar. Ja, ja zoiets, dat is zeker, ja, ja. Ja, Dat was labeur. He. En met de kruiwagen en wat weet ik allemaal. Die liepen allemaal met een baard van een wijkje. En naar ja. tot op hun schavers. Veel dat ze het gingen laten snijden. Ja, ja. En dan zondags een keer. He, ging ze, en dan, achter de mist, dan was het naar de kegelbaan en zo. Tot snoeën Zondags Zondagse kleren uit. En terug uh, de beesten verwerken. Ja, ja. De stal moesten bekken. Dat mestte deden ze wel zondags niet. He. Ze dus stroeiden dus zo met zo'n vork een, een pak, een gaffel zo, hè. Ja. maar uh, in hij was strooi achter de koeien en pijt zo bij over het mest ja. En dan zagen ja, dan gingen ze wel een keer een beetje slapen, zo, in hun slapen, je ik was maar één keer in de wijkkermis, hè. Ja. Ja. En uh, ja, tegen dat uh, een uur of vier was dat terug de stallen in en alles, hè. Zeker, nee, dat. Ja, ja, ja. De vierde in de zondag, hè. Nee. De vrouw, die, die ging wel naar de vruchtmest, maar veel zondags speciaal eten, dat heb ik toch ook niet geweten, zo. Ook niet? Nee, nee, dat was maar alleen met de kermis, hè. Just. En dan werd er zaterdag taarten gebakken, hè, en wit brood in de oven. Zelfs geen soep met piertjes? Nee, nee met balkjes, hè, met balkjes. Dan werd er al een keer, als het gedaan was, dan was er balkjes in, bier, ja, en lettertjes. Dat werd er in de soep gedaan, voor een bekken te dingen, zo, hè. Ja. Zondag, dat was altijd gewoon een kost, toch? maar. Allee, je ziet geen groot verschil tussen de zondag en de werkendag. Nee, alleen kermis, hè. Dan was de, uh, Want hoeveel keren aten de mensen vroeger taart? Oh, ja, nou, de ja. Twee keren bij hun, in hun dorp, van de kermis. Ja. Hè? En dan een keer bij uh, een nicht, of... Uh, allee, dat ze uitgenodigd werden voor een ander kermis, hè. Ja. Je weet, dan kwam... Uh, groetalvers kwampen en zusters en zuster broers als er geen in, in de familie was. Hè. En zo ging die een keer op een ander op naar de kermis. Hè. Ja. En dat waren geen taarten gelijk als na. Dat zal wel niet. Veel dieg onder, en weinig spa's in. Hè. Eh, uh, een de verbeter brood eigenlijk. Ja, daar waren er veel die taarten bakten van brood tegen. Ja, ja, ja, ja. Dat te was zo. Natuurlijk, zout. ja. Dat, en ander, wat hadden we dan? Van die zwette pruimen daar met lattekjes en witte, met ja. fruit en wat weet ik al, dat bestond toen niet. Het waren maar twee soorten taarten, ja, witte ja. en zwette, zeiden ze. Wit en zwette en de vrouw, de oude vrouwen, mijn grootmoeder die had dat nog hè. dus een kui ja. opgestoken met spelletjes en die ja. hadden daar zo een speciaal hoedje zo een speciaal dat week, van ja. heel lange spellen aan die keu vast teken. steken en ze ja. waren er perlingsjes en zo opgenaaid ja. en die ronde dingetjes zo, dat ja, ja. in glas zo precies ja. Goed. Da, en dan ja, helemaal. dat was, we kan allemaal in het zwetten doen hè. Ja. met een hele lange rok tot op hun voeten en toen, de vrouwen, die, die hadden een band rond hun borsten, hè, want dat mocht niet, niet fel uitkomen. En in die band, aan de achterkant, daar was een zakje en daar stak een zakuurwerk in. De betere klassen al, hè, want de gewoon uh, boerenmensen en werkende mensen, die hadden dat al niet. Hè. Nee. En dat was dan met zo'n heel lange zilverketting, die tot op hun buik en weer en dan zo in dat, in dat zakje. Yep. Goed. En de mannen, die hadden ja, een gelee aan... Met een ketting, een enkele, een roskop of zoiets. In die en alleen over ja. Vroeger was dat mijn sleutelken ook. Ja. En met een lange ketting, een dobbele ketting of een enkel ketting. Ja, dus goed dat we. Het, he. uh, bedankt voor de informatie. Nog een goede zondag. Ja, ja. hè. Uh, voor die zondagse bezigheden. Uh, bij ja. ons was dat ook zo dat dus de mannen naar de mis gingen. Ja. En dat die erachter dan in een café gingen. Ja. En dan nog veel werd er met de kaart gespeeld. Of uh, zo'n soort balspel. Alleen bollen. Ja. Ja. meer. Ja, ja, ja, ja. Buiten op de koer, als het goed weer was, dan van het café. Hè. Ja. ja. Dan speelden ze daar buiten. Ja. Uh, of anders waren er anderen. Daar was dan dat de duiven moesten vallen op zondags. Ja, inderdaad. Als er dus een duivenmelker in de streek zat. Ja. Uh, dat was er dan ook nog. Uh, de vrouwen, ja, die bleven een beetje babbelen na de mis soms met die ene of de ander zo. Ja. En dan werd er tete gemaakt. gelijk als madame Jans al zei, die kip met in daar. Ja, met de pirkes. ja. Ja, ja. ja. En dan werd er ook wel soms uh, kip gemaakt, smiddags, oh, of konijn. Ja. Dus toch een soort zondags eten. ja Ja, en dan werd ook ons goed dingen aangedaan dus. Eh. Ja. Dus en als je thuis kwam moesten dat goed dingen uitdoen. Zie je wel, hè? Ja, ja, ja, ja. Of als je dan op bezoek ging bij familie, soms mocht je dat wel aanhouden, maar dan mocht dat wel niet vuil maken. Hè. Ja, Dan uh, <laughs> ja. Ja. moesten we wel wat zien wat je deed. Hè. Ja. Uh, dan, ja, namiddag werd er dan uh, soms een kip puddingpap geëet. ook. Aha. Dus als we bij onze grootmoeder gingen, was dat soms ja. puddingpap of een keer pannenkoeken. Oh. Maar dat was dan wel al een beetje meer, uh, alleen als het dan lichmis was, gelijk als het binnenkort is dus met lichmis ofzo. Ja, dan butterpannenkoeken pannenkoeken gebakken. Ja. ja, of als het dan kermis was, ja ook soms. Uh. Mm -hmm. En dan uh, kramik, dat was druk, maar dat was wel later dan. Hè. Dan werd er voor het zondag een keer kramik gehaald, van is Ja, hoe later, hoe meer men een onderscheid maakte tussen zondag ja. en, uh, en weekdag. Uh -huh. ja. Verder denk ik dat... En de rest ook. of de mannen die hier kwamen wel soms bij je om ook van de straat van allemaal naar de voetbal te gaan ja ja als ze dan in, in Zelk thuis spelen dan uh, gingen we zo soms zo met mijn kliksje op naar de voetbal naar de hè? voetbal en dan ja dan moesten we soms na de middag wel wat rustig zijn ook, want dan de mannen deden dan een dutje en dan moesten ja. we wat verder gaan spelen of zo. Ja. dat was zo zo mm -hmm. ja. mm -hmm. ja, ja. naar de markt daar ging mijn grootvader wel eens morgens nog ergens naar een vroege markt ah, ja. kanten van Brussel denk ik ofzo ja dat zou ja. kunnen en die deden wel, dan konijnenvellen mee, dat weet ik nog. Konijnenvellen? Ja, dat waren zo'n een soort gedroogde konijnenvellen en dan vertrokken vroegde mee. En, en die werden verkocht, dan de vroeg. Vroeg. Ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Dat weet ik. Nog. En dan kwam hem soms terug met een kartonnen doosje, met een koert rond, met een kleine in, ja. en dan een enkele kippen meegebracht of zo. Alleen. Ja. ja zo. Dat was in Brussel. ik denk ergens, dat nu een abattoir is of zo, dat er ja, ja. vroeger een afdeling was ja, ervan of zo. Ja, ja, ja, ja. Maar wij gingen dan wel niet mee als kind, want dat was dan te vroeg. Ja. Dan... Ja. Maar ik herinner me nog, om te zien optrekken alleen, en alleen terugkomen. Dan... Goed, mevrouw. Dat is voor het moment een beetje alles. Prima. Ja? Bedankt okay, voor de medewerking. Dan... Ja, dank je. Dag. in Zellig. dag. Wij zitten hier dus samen met Julien, die terug is ja, we van weg geweest. Dag, dag Julien. Gegroeid, gegroeid. Je hebt voor ons dit meegebracht. Jawel, ja. Als het pas geeft, hoor. Ja, ja, het geeft pas. Ja, ja. Ze zullen wel lusteren. Je mag ermee beginnen, Julien. Moest ik moest ook na op de Willemboef zeggen, Maria Petronella Verberen, den drood een heel walvergoem gingen minst en anfeuum. Maar asoorn, Marie den Beir, den leggen die als daar zullen in hun nek dan het niet om zeggen. Ge zoet ze een inke roeren leiden. Marie kwam van den Bernou in een boogschuit af. En zit rand met Piet van Knoppels, in dat gedoende boven op de kop in walvergoem, een velhof en een schoen geleg vlak aan de kassa.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 Het doet de rond zijfers. En daar een dansploer van een koeienstal. Vol schieke blinkende biesen. Op lange roten. Met een gespannen uur, Wat dat melkkoren op broebel. Een duimdik. En met de melk uitreds geriet. En daarboven een gematst wolfsel. Dat krochen onder de vracht. Proper gevater grondsel. En hoe gestapel zo. Met gedusse stroe. En de figuren zijn in trek in Brussel. En zin ik hier warmrood verkes koten, En licht beres met de vigoren. En daar op tijdkanten de, de Stal, met joge gesmette rustiel, op maat gemokt en briardijnen krubbes. En niet kotvut getrekkende gerielen in kruikend blinkend leir, en op doeglappen peres en naam, in koper met ronnen koppen. K. Het gebied en de kineketen wat uitgesleten van het vuil bezigen. En ginder de misetten op een aardige dokkenpuit, wie als de pierren in het vuil bleven eten, als die wugelden van het werk. En van hier tot daar, en ze trok met een tip, een meet, kiekere koten. Want in Brussel schrieven ze voor we wessaren, daar zijn ze roog naar. En ondernast, kellerink, met op de Bergenbank een blinket, gelettig, melberen blad. Vol drupgerkjes, voor de boter uit te werken. Want voor je boter vochten ze, en uit je platte keis was veel trok en vruig. En aan stal inke kamerken voor stalmazen, met een binnendurken recht in de stal, bij als het er s'nachts iets gold. En dan op een stal in alleegpikkelstulten en met een bloedse koop tegen de Amalse warme koeienzak en met schappen, uren en een stuk. En goed letten dat er geen matten in zaten, want de ze sloegen ze niet meer tot in het melkijzijken en tot in de goede ra. En in de, de zijn met een vinger van de talen vissen. En als de zijn zuur genoeg was, boteren en mijn stompen als het wat niet afging. Het plotje wat de gasten eten, was een groad vergeten.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 Pitaal zijn en bin, want dat was al zijn derde vandaag en dan wassen ze zo snugger niet meer en de biespronketten van recht. Het bloed was bekans geronden als hij afstak. Goeden ze keilen tot verbadoege kanten in den breiker tot hij kardaais ging er weer en het moeilijke. In dat een veel scherp poera was de pastoor van Koppengoem. Zie, hij komt geen er deugenspuit, met zijn koren zijn een bruine verrakkelen drok tussen zijn piketten van bieën opgetrokken. Want op deze gramoele baan is tal wat dat de klok slaagt, zonder vasten ter. Zinnegie is zijn bloed op vol motor, dat vastplekt in zijn vos aard. Nou, staat met zijn bier naar op de gebrandverken te gesticuleren. Ho, ho, zien ik hier jongens, wat ispen, En wat brokken blijvliers. En dan een van novenin met pijnen gestoofd. Zo stond hij lachen te prenkelen en te trassen. En dan schoot hij in een lach, dat giel zijn vuurportaal meewarrel. Het was een breinenbeer uit Brussel, geld waan niet, we vol volop panapensen, zaan, we zullen de vuur een keer rap misken afbustel. wie dronken bij de boeren zo uit de stenen kennen. Easy, zaan. In trok af, zonder ijs om te halen. Ik heb van ons hier een goede moog gehad, en ik zwaneer dara, en ik ben ik dat dapper niet kwijt Giel ben hier ging bij hem zondag naar de mis, Zijn kreeg was de vuur de kusteraal processen bankskes van de zolder staaf van de mijloor. Van zaten de mazes, properkes met jeules Nurekoem, van hun naar in bekken op vez ingedrood met boekels en van boven een bijkeskop. En van achter op de bankjes, dikke blinkende boerengatten en felle pachtessen, op gepest met de gardeboe. De bankjes krokken onder de vracht. Dat is is een gekast in het volle van de mis. Bien in de lucht, een geflikker van witte vraven billen, niet in de vloeken, nonnen lachen. Alleen riep de pastoor met zijn zwaar stroot, zet alle verdroomrecht, zijn we sacrament nog naar een dubbel. Arrie en dan af met hem mis. Nog een pit van een uitgeschept. Het werk kost hij tel dan niet, het van de maasjes en de negen, en werk dat ga niet lopen. Hij gaf hem ze biet aan van te doen, als er waren, en dan spond zij uit. Juste een voor hem, geen Basiel was heel droog, de teugels zijn op, en hij was de pistin. Recht naar zoeken van Belleckes, liep sliepen toch maar in de weg. Wat voor een piket was dat daar? Laten nu het een proeven, ze aan tegen Soeken. En dan zaten ze daar op Maxken, te rezeneren over deze en geen. En op zijn zeven kwam een in het donker naar reis, En Janneke Mijn ging klossen door de boerman, en lachen mee met hem en hij voorzichtig met zijn kien omhoog niet te stutten. want jong bij, dat strijder, er. Je moest daarvan bergen. En Marije over verkapsakken en een boete mijlen. lier ik een deurjager dat je daar stoot, bloed dat stut, zei zijn, en geen hand uit te steken. Geet hoor als je paas van dier of tarra aan gaat, neemt dat goed in de oren. Ik ga van de chagarnase en zie dat ik in thuis met alam gaat, Lier ik een nette vreder. Hoe letter voet, is die jaren moe troef? hebt nog geen rotsdroe er leid, maar ja, wolven tand naar bi, Dat veigen allemaal niks geneid. Dat liep van Piet zijn gelijk als water van een moeder. En nu boezen en looten er wel over. Na zijn schoten eten, een wat boeren Een dikke taloer opgebloemde blote pataten. Pierensoep met jonken van vlies, van bolie en zuidvlies van de platarubben. En daar was een stuivenkant zonder pleksel. En dit trok een veld in, de in de schier voor naar de maasers. Die deed en fijnstjes klaren en waren kruid aan het trekken. Als dan goed weer ze wou maasers aan. Ik kom niet zo los dan die zit. En hij dronkelijk en ik een bieleg. En met zijn pachterschaffelken stak ik hier in een ruif voor te zien dat ze niet voers was. Malse voeje roze, goed geweten. In de killer Marie een goed uit te zetten van trollijke draait, met een karnaa en en laan de dikke tonnen op iedereen te wachten. Maar Mie van Sitter betoepen Marie met een sleutel. Allee, zegt Piet, Mie, houd ons nog hier, ge meedrinken. Mie was dat vijf, niet gewillig, en met zijn lijver dat in bieten klaar. stopte hij hem achter de pinmeulen weg, en laat in kappeling te zingen van Mieken die, mieken daar.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 Hij liet zijn blokken schieten, en al ga ik gelijk naar nechel, ijwe zom de brusse staan, tien naisom en pletsen bergboets. Anders liep nog, Bij Buiten stak alles nee. de, de biesten blonken van tuinen goed eten en van tranken. Dan naar boeren kwam me bij u kopen, voor onder klok kloek te leggen. Zie zullen ik pluggeren, en hoe ze een keer schaan te leggen. Uile kam zie rood, en de kloek zit goed vast. En naast de kuren aan te schaan, weulen te kunnen trappen. En hoe de pier in stal niet krabben van willen. U zoeken zijn twee grijpen langer als op een ander. En uw rug een voetsbrider. Ziet hij rood figger niet willen, en zijn die raam met mijn ang te schappen. De lierrek en een brik van een blies vloog direct bijten, wat paste? Een moeitige koei moest weg. Met een bierstal van rozen trok de koeter naar de onder onder het naais en vandaag recht naar de biernaver, voor het slag. Binnen hij stak het wel lief en lale zo een bed overin. en plat moest nog een wreef krijgen. Zien ik hier wanneer wat ik een op moelle bed, een brik van een schapro was voor u meer als genoeg. Het schakelijst was verakeld en schrieden we de op opnieuw te strijken en de garendruik dat dat deustak was gekast, maar dat let nu niet. En de regulateur inke was schief. Maar dat was omdat Sannes van slag was. Schaagarnituur was iets van schietkort. Pas een keer. De lichtbergen en de zebbe werden alle dagen geschuurd, zodat ze roer sloegen. Maar in ijs was de vloer zo boet als piegelest. En kruisel onder de voeten van de Bruisels broert. En de deukens van de laag bij het kast voor een druppelke nolen. In het komt in de platte keiszak uit te druppen met de keizerwaar recht in de verkenziemer.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 Als een zijn sensuele kracht kan geen min haven maar van Marie. zijn weg van bijten, bijter als iemand anders. er. Een maas en alles op een koetsje. Twee kuren vanaren met een aas aan, een platte mannen vol, bakjes boter, een giel lang bolke schupkies op een afgekrook sponnenbed. een tobbe platte keis dat ze gerieft op commande met een aantal Twee bakjes koeitien uit een uit. Kasjoskens, plookjes, mirabellekjes en schudertjes en aare mannekens. Draakkaskens bij madameken de Permantier. Geen een of rijp En, kapeu. en dat voor je winterprovise. En twee ronde broertmannekens mastel, naai fabricaat, Goed gerief voor vloot te maken. En in een kefken een koppel jonge duiven, vol duvelkens aar, of germen. Ie huurten ze daarmee. Ginders toen ze daarvoor vervangen. En op hun prijs is weinig expose. Zie ze daar zitten op een plassé, een gat gelijk een vliegskijp van hun gelijk een borrenbank. Bovens de knoppen van een jak staat open van en op een kop dat door toepenken onder de kin vastgemokt met twee zwette bannetjes. De lange kletsen steun gelijk een buskops en een staf, of gelijk zeus dat uit het water uitsteekt met zijn draadinter. Dat jaar had de zomer nog maar eens zijn hielen laten zien of een vroege winter op ons zakken. Roge vlagen, die een dan er voets. De duigen gingen maar reizigers niet mee open en toe. Piet stond te prakkezaien. Ging din, na ze knappers, viezen en jonge verre zien in de waa. Onder de kezelei dat daar stond te drupneuzen. Een kroon trok al wie wakken op naar hun werk. Dat mankeet niet Want een boer kan hij schatten met zijn ogen. Gin er een vieze dat van nachter vaststak in de ruut. Een echte kunkel, vol pallegerek en slangratitsen in het seizoen. Na een echte winteroor. Piet recht naar hij zo'n nog een en een miser vanken. Juist op, met nog sluipstroom in zijn ogen en achter de stof niet weg te slagen. Aar hij rap goed volk roepen. En ze kwamen af. Van alle kanten en zaan. Nu sliep voets, gelijk een vieken met wind af. De witte van te stijgen Dan een kat met een aardsekel en een aardmes een pietsken uit de kant. En maar kletsen. Allee jong, laat ons al wat zin doen, maar het vijgt allemaal niks uit. En din train ik in duis van Tedrik, met een biertjeshortoom en een echte slodderbos. Die bos en met je jermen te slagen en ons hier van kruis te lezen. Et op van dan godsgeslagen. Zoeken een man kwam boeken en ik in huis teken. Zoeken van belkes veld over veld en Ginner kadeken en de Meid en daar de Jet van met Pierlambert en Belogat en echte straatruf, en een zwette ploster, en we gingen er door de schier voor dit van het manneken. En van beneden kwamen die wat waschoenen op, San de Krijpin, langs Tijtermansbonten, met volle lager. En ze probeerden een bolle katoen namelijken met omgestikte zuimen en met vier lidsnaien onder hun zak te krijgen. En van achter onder hun linken een vuilstok voor te liggen. En de twee van Montes met een bandelier rond hun kop meetrekken. Het was zoveel avans als musse pakken met een vieze ijzer.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 en met wat meer gozen een gepoot en aangepakt. Ze katten ze biet af. Gus kwam van tof ter moeile. Daar had een vrije naam. Dat deden ze in het groet. De dikke patatten halen ze een voor een reis met een hout. We een keer teilen in het veld, deden de gasten hun mee van onderwijgen. Daar kosten twee maatjes aan een kropsalo. saloon en als ze al weg waren, sprong daar nog een dikke huis uit. Gus wezen van kijken de weg naar Brussel en zonder iets te zeggen Pak hij de dobbelploeg bij haar stijt en wees daarmee naar ginderop, naar de streep van Norrison, dat blaad zag van de veite. Als een hof opkwam, was Piet met van Benges de kipkeer aan het smijden. Zie ze dangen op dat pekker, met je poort omhoog gelijk naar keffer. Zonder een woord, lag gus links onder de buim, onder dat nabak van Schof, gaf dat pekker een shot dat vloog, pakte met zijn rand dat wiel, Schoop dan met zijn boes over de gesmijde das, sloeg er de kal in en hij kostte zijn Anna van zijn broek. Daarvan van je slikken van arese zijn en een dat nog maar af weg was. Aragodomon. Het daar rond deze tijd zat Marie met een steranna, een stoot stiksel en specie van Niet aan te doen, zat per tang een goed kussetje met veel piets erin. Allemaal boter aan de galag. Ze moest per tang naar Brussel. Arnof of jongeren, paas een keer, maar dan een depot zonder een koppel dufkus. Ze zagen nogal vervangen staan. Een patat in de ruw ribokoer ging in zijn zonder raaikje spallen. Je er niet op paasen. Alles is preza, en ik kunnen gaan metten. In een keer is het. Gus moet mee en Piet moet aan. En dan op zijn net gebonden dat ze niet mogen afslagen niet of tuin. Daar is Gus is de stoppen aan het Goed roepen en rap. En ze waren de piste in uilig in Meulenbeek is het in de ruw was Soest, uit anderstaat kwam een tram, en daar witte zijn strepen hebben. Neem niet middavond, en zo in volle ver, boeken tram, een dikke bloed en een rijtijd, al scherven dat gezuigd. De witte sloeg nog een al bibberen met zijn poorten, en dat was gedaan. Een geut bloed, lief van de zaal langs de Richelsweg, en Maria en Meuklaa aan. Kust op de grond, alle vint doenbach gelijk kwamen ze er Gust Gust met Piet is zijn nek. En hij kapt een af in ijs, gelijk een bolte pataten. De jagers dat Piet toen gat eet, en een kootering met een boterstaf, maar Bracaf, brak af, en die volle galet met een boterlat is met geen pennen te beschrijven. Ja, ja, Piet. Het leven en de chance aan mij aan een drie drijfdruiken. Ja, dat was een heel een boterham, hè. Dat was niet heel een boterham. Dat op een pak woorden in. Dat me we, ik weet je hoe lang, Overschot ik. Loder kan Goedem. er precies niet facaap, ja. dus van kappen, dat is nog. Ik heb ook een druge van. Dat was nog wel lang, gezegd. <laughs> Zeg je gewoon dat niet te raken. Toetoe, te gezien het wel Welle, We hebben precies meegegeven met die keer Mal <laughs> <laughs> van op de antram he, Dan zijn we maar afgesprongen. Ja, nogstoots. ja, was vaste ogen Je <laughs> moest dat zien komen he. Dit moet uh, helaas het ja. einde zijn van onze uitzending De 339ste aflevering van die op uw uh, favoriete Radio Viva Bedankt uh, Julien voor uh, het cursiefje Bedankt uh, Piet voor de techniek Bedankt voor het luisteren, het meewerken En graag tot volgende zondag Tot wijk allemaal Deze was al lang, hè Thank you.